Twee uur. Het Journal. Renate Evers. Als de rellen in Engeland verergeren, mag de politie het waterkanon inzetten. Premier Cameron zei dat de politie alles mag gebruiken om het geweld in de straten te stoppen. Whatever resources the police need, they will get. Whatever tactics the police feel they need to employ, they will have legal backing to do so. What we will wat whatever is necessary.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 Ook is nog niets te zeggen over de pensioenpremie en de indexering van pensioenen. Daarover valt pas een besluit in november. Bij de populaire Zeeuwse duikplaats Hoek geldt per direct een duikverbod. De politie wil voorkomen dat recreatieve duikers zijn gaan zoeken naar de Belgische instructeur, die sinds zondag wordt vermist. Gevreesd wordt dat de vondst van zijn lichaam kan leiden tot een paniekreactie, waardoor er een nieuw slachtoffer valt. De duikinstructuur werd zondag onwel en viel overboord in de Oosterschelde. Zoekacties van de politie hebben tot nu toe niets opgeleverd. Er komen steeds meer bevers in Flevoland. In 2000 werden er nog negen bevers geteld, nu zijn dat er 74. Landschapsbeheer Flevoland denkt dat er in totaal meer dan 100 bevers zijn... omdat het nooit lukt alle dieren te tellen omdat de bever in Flevoland dreigde uit te sterven... houdt de provincie de laatste jaren meer rekening met de aanleg van oevers. Bevers maken hun burg het liefst in steile oevers... bij water van minimaal 50 centimeter diep. Het weer, steeds meer bewolking en in de loop van de avond... overal in het land kans op regen. Ook morgen vanuit het noorden buien en het wordt maximaal 21 graden.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Het anker en mag je fixen. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. We gaan vandaag opnieuw praten over Nederland en België. Maandag keken we naar waar het schuurt met onze buren. Gisteren richtten we de blik op de voor- en nadelen... van een eventuele fusie tussen Nederland en Vlaanderen. En vandaag zijn we te gast in Baarle-Nassau. Dat grenst aan Baarle-Hertog. En dat is weer een Belgische enclave in Nederland. Hoe werken Nederland en België in dit grensgebied met elkaar samen? Ja, nou, dat gaan we nog ontdekken. Maar op muzikaal gebied werken we al een tijdje heel nauw samen. Zie je door de wolken, soms het was niet meer. Leg dan niet in één keer, het wijltje erbij neer. In de wacht, wacht, wacht. Weet dat het zonnetje voor jou ontscheid. Ja. Dat was onze Frans Bauer met de Vlaamse kabouter Plop. Het thema voor de uitzending van vandaag is besturen met de buren. Want op heel veel punten vormen Nederland en Vlaanderen al een duet. Een koppel. En dat wordt gesymboliseerd in de samenwerking tussen de twee gemeentes Balen-Nassau en Balen-Hertog. Ze konden ook niet anders. Want de gebiedsdelen van het Vlaamse Balen-Hertog liggen kriskras door die van het Nederlandse Balen-Nassau. Ze moesten daar wel gaan samenwerken. En daarmee vormen de twee dorpen Baarle in het klein... van wat er in het groot allemaal zou kunnen en misschien ook wel zou moeten. We spreken erover in het eerste deel van deze uitzending... onder andere met journalist en Vlaams TV-presentator Chris Michel. Net als gisteren. Chris, hartelijk Hallo. welkom weer. Goedemiddag. Hey, ja, en ondertussen rijden er hier nog wat zware vrachtwagens voorbij. We zitten... Belgisch of Nederlands? Dat kon ik zo snel niet zien. Uh, maar ze rijden vultallig, dus uh, misschien uh, dat mensen het een beetje bij kunnen houden. Uh, wij hebben hier ook een tafel zitten, de twee bazen van de twee dorpen. We zitten op Nederlands grondgebied, net nog. Ik zie uit mijn oog ook een grenspaal. En de geluidswagen staat volgens mij weer in België. Uh, wij zijn dus uh, de gast bij burgemeester Jan van Leuven bij het Vlaamse Balenhertog. Nee, hij is hier de gast. En u moet een beetje oppassen met wat u zegt, want u zit dus in het buitenland. En de andere burgemeester die we hier aan, ta uh, aan tafel hebben... dat is dan de burgemeester van Balen-Nassau. En dat is, of dat is de lokale burgemeester Jan van Tilburg. Dichter bij de dag vandaag is vrouwtje van de Ploeg. Tegen half vier gaan we naar haar poëtische samenvatting van deze thema-uitzending luisteren. Ja, samenwerken en besturen met de buren. Hier in Balen-Nassau moet het dus, maar misschien heeft u er ook ervaringen mee... Deel uw verhalen alsjeblieft, met ons door uw ervaringen te mailen naar ditistedag.eo.nl. Uh, hier in Baarden kunnen Nederlanders en Vlamingen ons ontvangen. Dus laat uw ervaringen weten over hoe het is om als Nederlander met Vlamingen te werken of andersom. En reageren kan ook via onze website ditistedag.nu of via Twitter. En dan gebruikt u hashtag DIDD. Voordat we hier aan tafel gaan praten over de bestuurlijke samenwerking tussen Balen-Nassau en Balen-Hertog... schakelen we even met onze verslaggever René Arendsen. René, ik hoor het ik... al. Ik hoor een zootje lawaai bij jou op de achtergrond. Waar ben je op dit moment? In België of in Nederland? Ik ben in Nederland. Ah. Ik ben namelijk in de keuken van het restaurant waar ah. we de uitzending vandaan maken. Dus het is ook nog in Nederland. Al is het net hoor, want als jullie drie stappen naar links doen, zitten jullie in België. Hè? Dat ja. heb je gezien. We gaan zo meteen rondlopen of fietsen. Door Bale Hertog en nou nassau al die curieuze verhalen horen hier uit het dorp. Maar ik dacht, het is misschien wel mooi om ook een Nederlands-Vlaams gerecht samen te stellen. Mm. Bart van der Floet. gaat het lukken, denk je? Ja, tuurlijk lukt dat. Toch uh, wordt natuurlijk mooi voorgerechtje, overgerechtje en na gerechtje. Zo wij hier te plaatsen verzinnen en we hebben al ideeën opgedaan. Kijk, je werkt in de nassau dus je bent nu in Nederland. Je werkt in Nederland, waar woon je? Ik woon in baarle echt ook. Dus je woont in België? In België. En waar ben je geboren? In Turnhout, ook in België. En wat voel je je dan? Voel je je dan Belg of voel je je Nederlander? Ik voel me eigenlijk meer Balenaar. Dus eigenlijk een beetje mengeling van twee. Maar dan spelen Nederland en België tegen elkaar. Wat dan? Ja, dan ben ik toch voor België. Hm, ja, ja, sorry. Torgel. Ik ga hier rondfietsen zometeen ja, en ondertussen ben ik erg benieuwd wat je gaat klaarmaken. Ik zie al frietjes denk ik uit Vlaanderen, mosselen uit Zeeland. Klopt. Dat wordt heel lekker zometeen. Om half vier gaan we het gerecht presenteren. Het Nederlands-Vlaams menu. En René, jij gaat ondertussen fietsen hier door de enclaves. Hoe vaak wil jij de grens ongeveer overgaan? Ik uh, zet in op nou minimaal 30 keer. Er zijn 30 enclaves in totaal, dus so. minimaal 30 keer. Nou, Dat we, zeker hoorden, lukken. we horen straks meer van je. Ja, Jan van Tilburg, lokale burgemeester van Baarle-Nassau. Uh, voor de luisteraars die Baarle-Nassau en Baarle-Hertog nog niet kennen... kunt u beschrijven waar uw beide gemeentes... en dus ook de landen België en Nederland aan elkaar grenzen? Oh. Makkelijke vraag, hè, om mee te beginnen? <laughs> Makkelijke vraag. Het uh, antwoord is, uh, is wat lastiger natuurlijk. Uh, we hebben allereerst de normale rijksgrens... Uh, tussen uh, Baarle-Nassau en uh, Turnhout of Ravels in dit geval... Uh, dan gaan we een stuk op het Nederlands grondgebied. En dan begint uh, de gemeente uh, Baarle-Nassau-Baarle-Hertog. Een, uh, een mengeling van uh, stukjes grondgebied. Uh, voornamelijk Nederlands. Maar daar liggen een uh, fix aantal Belgische enclaves uh, tussen. En sterker nog, in uh, enkele van die Belgische enclaves liggen weer Nederlandse enclaves. Ja, hoe dus je zou het... toch echt een kaartje erbij moeten pakken om het ja. uit te kunnen leggen. Maar en, en hoe heeft dit zo kunnen ontstaan dan? Ja, de ontstaansgeschiedenis die voert al heel ver terug. Misschien dat mijn collega burgemeester van Leuven daar... want dat is ook nog een beetje een historicus, heb ik begrepen. Dat hmm. daar meer van weet. Voert, Meneer van Leuven. Ja. Ja, dan moet ik eigenlijk uh, teruggaan tot 1198 uh, in de middeleeuwen. De middeleeuwen, wie, had, wie was toen machtig? Nu zijn dat burgemeesters, zegt men soms. Toen waren dat, was dat adel. Wie, wie is eigenlijk adel? Dat waren boeren die niet graag werkten. Die graag uh, anderen andere lieten andere werken en zelf op jacht gingen uh, naar wil, wild en ook naar maagden. Maar daar ga ik nu niet over praten. In alle gevallen, het was zo. Op een bepaald ogenblik krijgt uh, de heer van Breda. Uh, uh, ruzie uh, met de Noord-Nederlander, de, uh, de graaf van uh, Holland. En die roept de hulp in van uh, de hertog van Leuven. Dus uh, een vroege familielid van mij. Uh, die, uh, die, die komt helpen, en uh, die Nederlander die gaat terug over de Moerdijk. Dan zegt uh, de, de, de, de graaf uh, of de hertog van, van Leuven: Goed, ik heb je, jou geholpen, dus jij moet mij als baas herkennen. En ik zal u wat teruggeven. Maar wat uh, een Belg zijn of een Vlaming zijnde... geeft natuurlijk uh, wat hem best kan missen... en wat hem niet zwaard is. Dus hij geeft hout iets wat wel waarde heeft... en hij geeft weg wat geen waarde heeft. Wat geeft hij weg? De ruwe gronden. Waar geen belasting op de heften zijn... en houdt hetzelfde, uh, zelf het, uh, de kleine perceeltjes uh, waar wel belasting op de heften zijn. Nu, die kleine perceeltjes, dat waren 22 percelen... Uh, uh, klein... Maar zoals in de economie, wat ik nu al de laatste dagen heb kunnen ervaren... Iets wat schaars is, heeft veel waarde. Dus uh, Bale Hertog heeft maar 22 anke, kleine ankluivertjes, is maar 750 hectare. Nassau is 7500 hectare. Maar uh, Hertog, denk ik dat meer waarde dan. Is het nou nou zuivere geschiedschrijving of is het uw eigen. Wat lief. Is het nog de zuivere geschiedschrijving? Uh, dat is een persoonlijke interpretatie <laughs> van de geschiedenis. Dat begrijp ik, dat is het ja. vak. Um, um, zelfs uh, um, de grens is zelfs zichtbaar in uw raadzaal. Hè? Moet je dan ook heel goed opletten waar je staat als je gaat trouwen? Uh, nee, uh, ja, dat moet je altijd zien. Hè. Niet, niet, uh, het is niet omdat je in de raadzaal staat met de grenzen dat je niet op moet passen waar, wat je doet of waar, waar je trouwt. In alle geval het is het zo als je, uh, mensen trouwen. Uh, moeten die op Belgisch gebied staan. Want dat is een, eigenlijk een contract gemaakt. Uh, een eigendomscontract op elkaars lichaam, als ik het zo mag zeggen. Maar hoe komen ze <laughs> dus daar? <dan> <laughs> dat, dat wordt beschreven zoals bij de notaris. In dit geval is dat de, de burgemeester. Maar dat is een contract, een juridisch contract. Dan moet je wel in België zijn. Dus onze, onze grens loopt ook deels door... Maar in de, in de... gaat het dan zo bij het trouwen zo dat de ambtenaar zegt... Even een stapje naar links of een stapje naar rechts? Nee, we hebben daar toch een, we een vaste plaats gegeven. We, we zetten duidelijk een stoel waar ze op moeten gaan zitten. Ah. Want anders kunnen ze niet zitten, dus daar gaan ze op zitten. <laughs> en die is toch een drietal meter van de grens. Dus en de trouwzaal net over dus de grens. En dat hebben we natuurlijk speciaal gedaan, die grens daar door, door laten lopen. Wat bij mij weet is dat het enigste, het enigste raadshuis in heel de wereld, ik wik mijn woorden, waar de grens doorloopt. Want we hebben eld niet veel, alleen veel grenzen. En we hebben natuurlijk ons gemeentehuis ook zo gesitueerd ja, dat de grenzen erdoor loopt. Is ook een idee achter? Dat is interessant voor de, voor de Nederlanders. die Als ze graag op Nederlands gebied blijven, die kunnen Nederlands gebied blijven. De Belgen op Belgisch gebied. En de mensen die het niet weten, die kunnen op de grens gaan staan, zodat de, de, de linkerhelft ja. dan hun, hun, hun, hun lijf op Nederlands is en hun rechterhelft helft op België. Het wordt steeds ingewikkelder. Jan van Tilburg, voelt u ja. zich ook Vlaming door de dagelijkse omgang met de uh, Vlamingen? Nee, ik voel me geen Vlaming. Ik, uh, ik ben een... Uh, een uh, rasechte Hollander? Een ras nee, geen Hollander. Ik ben een rasechte hmm. Baardenaar. En, uh, en vooral ook een Brabander. Maar in ieder geval een ras echte uh, Baarlenaar. En voor mij uh, betekent Baarle uh, één gemeenschap. Uh, het zijn wel twee, uh, twee landen uh, waar, waar mensen uh, thuis volgen, zeg maar. Maar het is wel één, één gemeente... Uiteindelijk één gemeenschap. Dat, dat, dat, dat klinkt heel mooi en, en, en, en, en fijn en vriendelijk en gezamenlijk. Maar ik hoor steeds die, die grote vrachtauto's hier langskomen. Dat komt volgens mij omdat die rondweg niet uh, gelukt is, omdat er ja. uh, toch wat strijd was tussen België en Nederland. Nou, nou nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het is niet echt een strijd tussen België en Nederland. Sterker nog, uh, er waren hele goede afspraken met onze Belgische buren, zowel met uh, Hertog als met uh, provincie uh, uh, Antwerpen. Uh, op het gebied van, uh, van de rondweg die hier aangelegd uh, zou gaan worden of gaat worden. Uh, dat is nog steeds het geval. Dat er uitstel is gekomen ligt niet aan, uh, de, de, uh, aan België of aan Nederland... maar aan het rechtssysteem en aan het feit dat één burger, want daar gaat het uiteindelijk om... bezwaar heeft gemaakt bij de Raad van State in België... Uh, tegen de milieueffectrapportage die aan de Nederlandse kant... Maar geeft dit wel iets aan van uh, ja, zeg maar de, de, nou ja, de problemen waar je hier tegenaan loopt? Ja, ja dat, dat is een, een heel uh, duidelijk voorbeeld van waar wij, uh, baden en Hertog dagdagelijks mee, uh, mee te maken hebben. Uh, wij, wij moeten bijna bij alles wat we doen moeten we met elkaar overleggen, met elkaar eruit zien te komen. En dan ook nog eens rekening houden met verschillen in wetgeving, wet- en regelgeving. Want die is duidelijk anders in België dan in Nederland. Wij zijn hier druk aan het praten over de verschillen. Um, op dit moment is René ook ergens op pad. René, waar ben jij nu? Oh, jij bent aan het bellen. Ja, jij zit nog zitten... steeds op de fiets of ben je al afgestapt? Nee, we zitten nog op de fiets. We zijn onderweg naar dat gemeentehuis. Dat curieuze gemeentehuis waar de Rijksgrens dwars door de raadzaal heen gaat. Ja. Ik ben met meneer Van Gils aan het rondfietsen. Hij is mijn gids. Ja, toch maar iedere keer die vraag, hè. Bent u Belg of bent u Nederlander? Uh, ik ben uh, grasechte Belg, ja. U zegt nog wel Belg, u zegt ah, niet ja. Vlaming. Uh, eigenlijk liever Vlaming dan België. Dat toch ook, dat toch ook. Ja. Waar uh, zitten we nu? Zitten we in Nederland of zitten we in Vlaanderen? Uh, wij zitten eigenlijk op Nederlands grondgebied. Maar nu komen we dadelijk weer op Belgisch grondgebied. Want het station was een Belgisch station. We zijn nog niet bij het raadhuis. Heeft u misschien nog een ander gebouw hier in de buurt... waarvan u zegt, nou dat is ook weer zo'n mooi verhaal. Zo'n mooi verhaal van Balen-Nassau en toch samen. Ja, een van de mooiste verhalen is wel het café, uh, het Hoekske. Nu is het een textielwinkel geworden. Maar vroeger was het café met twee ingangsdeuren. Eentje op Belgisch grondgebied en eentje op Nederlands grondgebied. En als de Marge kwamen kijken, het, het sluitingsuur kwamen controleren. Ging al het volk, alle caféhangers, ging op het Belgisch grondgebied staan. En ze waren veilig. Ook bij uh, verkoop van gronden was dat heel interessant. Want de biljart stond juist over de grens. Er werd een plank overgelegd. Belgische notaris, Nederlandse notaris... en de grond die op Belgisch en Nederlands grondgebied lag... kon in één keer verkocht worden. Dat was een heel speciaal café. Het lijkt me heel gezellig om naar voetbal te kijken in dat café. Inderdaad. Of Nederland en België tegen elkaar voetballen, maar het café bestaat niet meer. Nee, spijtig genoeg niet meer. Dat was wel een curioze manier in Bagelen. Er zit nu een winkel in, dat is wel heel spijtig. Ja. We zijn nu bij het gemeentehuis. Nou, kunt u het precies aangeven, vanaf de buitenkant... waar Nederland is en waar, en waar Vlaanderen? Um, je moet eigenlijk kijken dat bijna 90% van het gemeentehuis ligt op Belgisch grondgebied... en nog een 10% ongeveer op Nederlands grondgebied. En je kunt het van buitenkant heel goed zien. Want wat heeft men gedaan? In de gevel heeft men ledverlichting aangebracht. Oh, dat is Die... daar, ja. Je ja. kan het zelfs zien nu, uh, nu, nu de verlichting niet aanstaat. Ja, want het zijn blauwe lichtjes, maar je moet er wel recht voor staan. Dan zie je het pas heel goed eigenlijk. Het is heel speciaal, want dan loopt door in de raadzaal... En we zijn daar straks eventjes binnen geweest en het loopt mooi dwars door de raadzaal. Dus even als wij doorfietsen, nog een klein stukje doorfietsen... dan staat het voorwiel in Nederland en het achterwiel in Vlaanderen. Zo is het, hè? Yeah. Ongeveer. Want het is andersom. Nee, want het, de grens loopt wel heel schuin. De loopt niet dwars op het gebouw eigenlijk helemaal niet. Nee. Oh, het loopt toch dwars ook? Ja, jawel. Wel. Zijn je hebt het te raad, maken. Je hebt het op de raadszaal gezien dat het schuin door het gebouw loopt eigenlijk. Hè? Maar heel speciaal is natuurlijk wel... als er uh, raadsvergaderingen zijn, dan moeten beslissingen genomen worden. De raadsleden kunnen ofwel op Belgisch grondgebied zitten... ofwel op Nederlands grondgebied. Zeg je, wat is dat nu rechtsgeldig, zo'n besluit? Helemaal geen probleem. Het besluit is altijd rechtsgeldig. Ook al zit je op Nederlands grondgebied. Maar bij een huwelijk is het, is het weer anders? Dat is helemaal anders. Dan moet, als een Belgisch huwelijk wordt afgesloten... dan moeten de partners op, Neder op Belgisch grondgebied eh, zitten of staan. En ook de burgemeester die het huwelijk voltrekt. Misschien is een huwelijk ook wel belangrijker dan een gemiddeld raadsbesluit. Uh, ik denk het wel. Het is misschien... Ik weet niet of het zo bindend is als een raadsbesluit... Wij fietsen nog een stuk door. Ja. We hebben wel tegenwind. Ja, maar weet je wel? Een Hollandse tegenwind dit. Ja, maar nee, dat, dat weet je niet. Als kan, die kant is het Bel uh, Belgisch en die kant is het Nederlands. Wat doen we nu? Omdraaien? Mm, ja, omdraaien. En we hebben wind achteraan. Ja, precies. Daarom, uh, daarom is het. Hè. We hebben wind in de rug. Ja. Wij fietsen nog een stuk door. Steeds door Nederland en steeds door België. We hebben geloof ik al vier, keer, vier grensovergangen gehad. Ja. Nou, dat gaat heel goed, René Arendsen. Wij keren weer terug naar Brasserie Den Engel in Baarle-Nassau. Nederland dus. Dus uh, Chris Michel, um, jij bent de gast als Belg. Ja, ik ben hier voor het eerst en ik kon mijn ogen niet geloven. Ik voel me ontzettend in mijn sas hier in Baarle-Hertog of Baarle-Nassau... waar we hier ook zijn. Want als voorstander van een integratie tussen Vlaanderen en Nederland... Ja, hier zijn, voel ik hier zoveel grenzen dat er geen grenzen meer zijn. Dus ik ben een voorstander van minder grenzen tussen Vlaanderen en Nederland. Eigenlijk bestaat die, is dat voor mij een kunstmatige grens. En hier zijn er zoveel dat ze, dat ze absurd wordt En uh, hier is geen grens. Want je wandelt hier van de ene café in Nederland naar, naar, naar, naar Vlaanderen. Dan ga je terug naar Nederland zonder dat je het weet. Dus ik vind dit fantastisch. Het is een voorbeeld, zo zou het overal moeten zijn in Vlaanderen. Ik wou dat de hertog van Brabant meer van die slechte schenkingen gedaan had. Heel mooi. Maar ik heb een vraag even aan de twee burgemeesters. Ik vind het wel merkwaardig. Jullie leven hier op een lapje grond met allemaal Vlaanderen-Nederland, Vlaanderen-Nederland naar elkaar. Maar toch spreekt... De burgemeester, of hoe noem je dat, van, van, van nassau spreekt met een Nederlands accent. En u als burgemeester van een Vlaamse enclave spreekt met een Vlaams accent. Hoe komt dat? Jullie wonen het ene huis op het andere door elkaar. Ja. Maar toch spreken jullie met een ander accent. Hoe komt ja. dat? ik ja, dat, denk dat dat voornamelijk zijn uh, oorsprong vindt in uh, uh, de plek waar uh, de kinderen naar school gaan. Uh, de Belgische kinderen die gaan uh, over het algemeen gewoon naar een Belgische school. En uh, de Nederlandse kinderen naar een Nederlandse school krijgen dus... ...een andere uh, accent mee, uh, accent mee van, uh, uh, van op school, zeg maar. Ik denk dat daar uh, het belangrijkste zit. En, ja, en dan natuurlijk van, uh, van, uh, ook van de ouders. Uh, dus het is een stukje overlevering. Maar het is wel heel opvallend hier, ja, want uh, eigenlijk onvoorstelbaar voor een buitenstaander... Mensen die naast elkaar wonen, buren, ja, een, een, een duidelijk een ander accent. Ja. Maar ik neem toch aan dat er ook wel als, je, zeg maar, gemengd getrouwd wordt, Belgen met Nederlanders en zo. Je ja, ja, komt elkaar ja. toch tegen in de kroon? Nee, absoluut abso -abso -abso sterker ook mijn, mijn vrouw, dat is een Belgische. Niet ja. van baarle ook, maar dat is wel een Belgische. En, en u heeft kinderen? Ja. En praten die dan met een Belgisch of met een Nederlands accent? Uh, die praat met een Nederlands accent. Kijk. Daar heeft u toch even en, en om, voor... heel veel druk uitgevoerd. Nee, hoor, nee hoor, dat is vanzelf gegaan. <laughs> voor welke gemeente bent u nu getrouwd? Voor de Belgische of voor de Nederlandse gemeente? Ja, dat is weer een, een, is een verhaal. Uh, uh, in de tijd dat wij uh, trouwden woonden we, uh, woonden we in België. Echt in België. Dus niet hier in we? Dus in België getrouwd. Dat was dat duidelijk. Kijk eens aan, maar... Meneer Van Leuven, ja. u heeft de samenwerking in Baarle onlangs een antropologisch laboratorium genoemd. Wat bedoelde u daarmee? De... Een laboratorium, ja, en dan een, een laboratorium in de goede, uh, goede betekenis. Een laboratorium, meestal als het over chemie gaat, daar is gemak, zijn gemakkelijk ontploffingen. Uh, dat is hier uh, ondertussen nog niet, nooit gebeurd, maar in feite, een antropologisch laboratorium, daar bedoel ik het volgende mee: dat uh, de mensen toch hier, uh, twee gemeenschappen, uh, Vlamingen. Nederlands bij elkaar wonen in harmonie, hè, zonder grote conflicten. Hier worden ook in huizen in brand gestoken, <laughs> eh, auto's, eh, noem maar op. Eh, maar het zijn toch nog wel twee verschillende gemeenschappen. En eh, mijn collega Jan van Tilburg heeft daar juist uh, nog een, een duidelijk voorbeeld van gegeven. Hij zegt wel, ik ben met een, een Belgisch getrouwd, maar hij eh, blijft toch mijn Nederlands met andere woorden, ik heb altijd het huwelijk als zeer besmettelijk ervaren, uh, maar dat schijnt bij hem niet het geval te zijn. Dus... Of met andere woorden, de, de taal is zeer inert. Ja, mijn mijn, ik, v, mijn vrouw voor, voor de duidelijkheid, Die praat nog steeds... en dat weet je ook, ja, ja. met een Belgisch accent. Ja, dus, uh, ik behoud je dus, eigen de, identiteit ja, heel keurig. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. Maar die taal die je zorgt in de praktijk juist voor misverstanden. Uh, ik had begrepen dat u daar een paar mooie bij, uh, voorbeelden bij heeft. Dat kan uh, voor misverstanden, uh, tot misverstanden leiden... Uh, Laat ons eerst zeggen, dus de taal van Bale Hertog en Bale Nassau is anders. In Nassau wordt ten eerste andere woorden gesproken... en ten tweede worden dezelfde woorden hebben soms een andere betekenis. Dus dat leidt in bestuurlijk soms wel tot problemen. Heeft u een voorbeeld? Uh, bijvoorbeeld. Uh, We hebben een heel goede, enge een, uh, samenwerking, ik wil daar niks over zeggen... In alle gevallen dus enge wij komen, samenwerking. Ja, daar gaan enge enge we samenwerking. Dus, dat word ik ook benieuwd toch? Niet, nee, nee, eng, eng, eng, eng, in de, in de Belgische, no. Vlaamse betekening. Nou. No. Nee, no. ah, niet okay. eng, eh, nie eng, Bijvoorbeeld in eh, eng politiek nee, project in de, bijvoorbeeld over Wilders, nee. daar wil ik het dan niet over hebben. <laughs> maar eng, eh, dus En ander, ander, andere, andere dingen eng. Dus eh, no. En, no. nou, no. met elkaar te daar zijn we al wel uit. Dus, goed. Ja. Uh, wij komen elke maand samen bij de colleges. Uh, uh, dat gaat heel formeel, op Nederlandse wijze, want Nederland heeft veel meer uh, uh, mensen dan wij, dus wij zijn eigenlijk de Calimero, politieke zin, dus dat moet je compenseren. Door een groot uh, dan komen mond. er een aantal, uh, staat er op uh, een aantal punten, en dan is er een rondvraag. In die rondvraag bijvoorbeeld wordt dan vanuit Nassau, want die uh, meesten zeggen, die doen een voorstel. Ja, nu natuurlijk. Uh, wij zijn als Vlamingen, onze hersenen werken niet zo goed als die Nederlanders. Wij zijn een beetje trager dus we moeten, en we zijn, ook vriendelijker. Ah, we zijn ook vriendelijker, dus we moeten een beetje tijd winnen. En wat zeggen we dan? We weten niet wat we daar op de voorstel moeten zeggen. En dan zeggen we, ja, uh, lijkt ons dat niet slecht? volgende keer, volgende maand, staat in die uh, notule, toch vindt dat goed. Maar iets, niet goed, uh, iets slecht, uh, niet goed is slecht of iets niet wit is iets zwart. Het, het, het, het nee, niet slecht. Bij u die... betekent nog niet dat het een goed voorstel <Bearfootinstelling> is. Het, is het het ja. het, het, u kunt het, u kunt het nog volgen, hè? Ja, en, ja, ik, om, ]ik het snap le, ik het zeker. Het leven is in grijs tinten. En in deze zin zijn Nederlanders... En, dus, dat is goed. Directer, ook binair. Het is ja of het is dus nee. Hé? Ik zie u graag, ik zie u niet graag. Maar meestal, ja, s Morgens uh, vind ik uw vrouw minder sympathiek dan s'avonds. Dus het gaat in grijs tinten. Dat bedoel ik. En voor dat hebben de Nederlanders een beetje minder ja A feeling ik, ik kan als ik het voorstellen het ik zeg. Ja. En dat ervaren we dikwijls. En dat is natuurlijk het plezante. Want als je elkaar altijd in je leven goed verstaat. Ja, dan wordt het leven toch maar Versailles. Het is door, het, door de misverstanden, de kleine misverstanden. die we soms natuurlijk extra in, in de verf zetten. Uh, is het leven hier zo aangenaam. <tiedacht> nou, Want wat, dat is een beetje de truc ja, van, van Barle van, van, van Hertog natuurlijk. Burgmestel uh, Leuven had het over uh, het Calimero-effect. Um, nou, um, Hertog is zeker geen Calimero in deze uh, gemeenschap uh, Sterker nog, ik denk dat ze uh, heel goed weten, beseffen en dat ook uh, vaak gebruiken En terecht hoor, want dat zou ik ook doen Dat ze uh, ook heel veel macht hebben in, uh, in de samenwerking Want ja, we moeten gewoon met elkaar uh, besluiten nemen En dat betekent dat we altijd tot overeenstemming moeten komen uh, en ergens een, een compromis in te sluiten. Dus uh, uh, op, op dat vlak is de verhouding, zoals die in de, in de hectares werd weergegeven door burgemeester van Leuven. Die vind je niet terug in de politieke besluitvorming. Ja. Is het nou ook stie... Oh ja, Wim Vergelder. Die zit hier niet van niets aan tafel. Um, um, Nederlander, CDA, maar heeft ook. Uh, het nodig te maken gehad met deze twee gemeentes? Vertel. Ja, uh, helemaal met de problematiek van de, het functioneren langs de grens. Uh, de problematiek grensoverschrijdende problematiek. En wat ik uh, een pleidooi hier ook in uh, Baarle, Nassau-Baarle toch heb gehouden. dat de ervaringen die men hier opdoet als een voorbeeld wordt gebruikt om naar andere gemeenten die ook langs de grens... met soortgelijke problemen te kampen hebben. Om dus daar ook uit duidelijk een initiatief te krijgen... dat men meer samenwerkt langs de grens. Ja. Want de ervaringen hier zijn niet uniek... Ze zijn wel bijzonder, omdat het zo gecompliceerd is. Maar ze zijn niet uniek. Diezelfde ervaringen wordt in Zeeland met Oost- en West-Vlaanderen. In Brabant met Antwerpen en uh, yeah. vlaams etc. Wat nu het merkwaardige is... dat de verschillen waar uh, de heer uh, Van Tilburg in het begin over sprak... tussen die wetgeving... die verschillen van die wetgeving zijn in veel gevallen... zeker op het gebied van milieu en natuur... gebaseerd op Europese regelgeving. En wat het pleidooi nu is, is als we weer opnieuw Europese regelgeving omzetten in nationale wetgeving, dat we dan elkaar aan de beide zijden van de grens consulteren, om te voorkomen dat er onnodige verschillen in de interpretatie van die Europese regelgeving ja. in Ba uh, Belgische, Vlaamse wetgeving of Nederlandse wetgeving. Ja. En dat is op zichzelf heel merkwaardig. Dat bijvoorbeeld in de milieuwetgeving moet je stankcirkels uh, hanteren. Ja, ja, ja. Die zijn in Vlaanderen anders dan in Nederland. Alsof er verschillende neuzen zijn tussen Nederlanders en Vlaanderen. Nou, Dat zijn de pleidooien waarvan we zeggen... als er weer nieuwe wetgeving geïmplementeerd moet worden... op basis van Europese richtlijnen en die komen voortdurend... Zorg ja. dan dat ze hetzelfde ja. zijn. Zodat je geen verschillen ja. creëert in de toekomst. Even nog een reactie van de ja, meeste. Misschien van een reactie wat daar gezegd wordt, dat is heel verstandige praat. Ik had het niet anders verwacht trouwens. Maar uh, uh, na natuurlijk, dat zijn Europese richtlijnen. Hey, God heeft in de tijd ook tien geboden uh, uitgevaardigd. En God heeft dan zogezegd een tijdloos aspect, dat wordt ook gezegd, op staat boven alles. Uh, maar die ge geboden worden geïnterpreteerd door mensen. Hè. Dus het, uh, het gebod zesde zeker van kuisheid, dat wordt in, het, uh, in, in uh, Italië anders ervaren dan in Nederland. Uh, dus, <laughs> met andere woorden, uh, met andere woorden. Dus de, uit, de praktische uitwerking van een algemeen principe gaat altijd in functie van de cultuur. En de cultuur ja. van Vlaanderen en uh, Nederland ja. is toch nogal wat verschillend. Ik zou zeggen, godank. Burgemeester Van Leuven. Wat prachtig dat laatste woord. Uh, wij gaan naar iemand luisteren, Luc Bonneu, die uh, de afgelopen dagen al columns heeft geschreven over de samenwerking tussen Nederland en België. Benelux 2.0. België had de 19e eeuw ver achter zich gelaten. Wij Belgen hebben geen respect voor het Koningshuis. Van het Volkslied kennen we enkel de scabreuze versie. Onze nationale rijkdom bestaat uit chocola en bier. België wordt gespleten in een Latijns en Germaans deel, oorzaak van onnoemelijk veel Europese doden. Maar niet in België. In de botsing van culturen zijn hier geen vijf mensen gestorven. Het Belgische model wordt bevestigd in zijn falen: democratie is de afspraak dat meerderheid en minderheid elkaar respecteren. Het pushadisme, rechtspopulisme gericht tegen de staat, saboteert het samenleven. Vlamingen willen hun wil opleggen, Franstaligen blokkeren de staat. Elders in Europa, ook in Nederland, is het niet anders. Pushadisme saboteert een verenigd Europa. België en Nederland kunnen daarom de oude droom nieuw leven inblazen. Alle mensen weer een Benelux Binnenlux 2.0 is geen hutsepot, maar een lekkere salade waar de frisse Latijnse toets van Zuid-België het stoere Germaanse van Nederland en Vlaanderen verzacht. Ja, dat was Luc Bonneu. Bedankt, Luc, voor, uh, voor deze column... over de samenwerking tussen Nederland en België. Daar gaan we straks verder over praten. We spraken net met de burgemeesters van Bala, Nassau en Bala-hertog. Uh, we gaan nu luisteren naar het nieuws. En dat wordt gelezen door Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal.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 De Britse premier Cameron zegt dat de politie het waterkanon mag gebruiken als de rellen in Engeland verergeren. In Engeland is het nog nooit gebruikt. De afgelopen nacht waren er vooral in Manchester en omgeving rellen en plunderingen. In Londen was het rustig, volgens Cameron dankzij de inzet van duizenden extra agenten. De dekkingsgraad van de grootste pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn zijn onder de 100% beland door de daling van de rente en de koersen op de financiële markten. Voor nu heeft de daling nog geen gevolgen voor de pensioenen, zegt het ABP. En op het prinses Margrietkanaal bij het Snekermeer zijn zo'n 100 opvarenden van een vastgelopen zeilschip geëvacueerd. Aan boord zaten sponsors van de Sneekweek. De driemasten was door de harde wind vannacht buiten de vaargeul beland. En tot zover het nieuws van dit moment. Radio 1. Dit is de dag. Ja, goedemiddag. Mooi dat u nog steeds luistert naar Dit Is De Dag... waar wij vandaag uh, weer spreken over de Nederlanders en de Vlamingen. En wij doen dat in Balen-Nassau. En vanuit onze hooghoeken, ik denk zelfs bij de hooghoeken, kunnen wij Balen Hertog zien. Wat vinden Vlamingen en Nederlanders leuk aan elkaar? We zoeken het uit in Ondertussen Op de Grens. Ja, wij zijn bij Bobbejaanland geweest. Ja. En daarna zijn we, eerst zijn we naar de aquarium geweest, gingen we, gingen we heel veel drinken en spelen en toen gingen we naar Bobbejaandand. De wagen kunnen wel leren andere Nederlanders he, om uh, een klein beetje vriendelijker te zijn tegenover uh, het fietsen. En er is ook heel veel chocola's. Die heeft mama gekocht. Ja, er zijn heel veel chocola's. Oh, nou komen we echt op goede en ideeën. Er zijn chocoladewinkels hier. Gewoon een goede dag zijn. Belgen die doen dat niet spontaan. Ja, we kijken thuis ook altijd naar. hoe je dat net? Net. Ja, kijk op thuis ook altijd en hier ook, hè? ja wel schone straten. Ik vind dat de ja. Belgen hele schone straten hebben. En ook als ze een huis gaan bouwen, dan, uh, dan gaan ze... Wij uh, bouwen een huis en daarna komt de tuin. Maar de Belgen doen volgens mij eerst de tuin en dan gaan ze het huis bouwen. Ik wil nooit het <laughs> Maar dat moet wel van de baas. De komende half uur gaan we praten over onze beide legers. Ja ja, is een fusie denkbaar of moeten er eerst nog allerlei hobbels worden geslecht? We gaan erover praten met twee medewerkers van de Koninklijke Militaire School. Luc de Vos, hij is hoogleraar krijgsgeschiedenis en Belgisch buitenlands beleid. En luitenant-kolonel Marcel de Haas, militair historicus en veiligheidsexpert. En net als in het eerste half uur zit ook onze Vlaamse presentator Chris Michel er weer bij. U kunt reageren via onze website Dit is de dag.nu of via Twitter. En dan gebruikt u hashtag DIDD. Op de website kunt u ook stemmen op onze poll met de vraag... moet er één Benelux-leger komen? Dat kunt u dus doen op ditisdedag.nu. Ja, wij gaan spreken dus over het leger. Meneer De Vos... U uh, uh, komt eigenlijk van Vlaamse zijde. U schreef eerder dit jaar een artikel in het Vlaamse dagblad De Morgen... waarin u pleit voor een Benelux leger. Wat bedoelt u daar precies mee? Wel, er hoeft geen liefde te zijn. Die kan er komen. Maar het is gewoon bittere noodzaak. Wij beiden verspillen geld. Heel veel geld. Ik ben persoon... Aan de verschillende legers. Ja, ik ben persoonlijk voorstander dat de beleidsniveaus zo dicht mogelijk bij de mensen zijn. Maar wanneer je over defensie spreekt, gaat het over grotere aantallen. Je kunt dus officieren samen opleiden. Je kunt materieel samen aankopen. Nu doe je dat in verspreide orde. Zo kopen we voor het ogenblik allebei nieuwe helikopters. Maar dat is allemaal samenwerking op inkoop en op opleiding, hoor ik u zeggen. Ja. Maar volgens mij wil u nog een stapje verder gaan. Dit is, je moet alles is een kwestie van geleidelijkheid ik ben van nature geen revolutionair. Ik geloof in geleidelijkheid. Zo moet je beginnen. En er is heel veel dat ons verenigt. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik kom net uit Berlijn en het oosten van Duitsland. U zult mij zeggen, zij zijn nog maar korte tijd uit elkaar geweest mm. en opnieuw bij elkaar. Maar ten eerste is het een versnelling in de geschiedenis. Dus die 50 jaar zijn veel belangrijker dan die 300 jaar. En een tweede, misschien nog het belangrijkste. Zij komen uit een politiek totaal ander systeem... wat de mensen grondig beïnvloed heeft. Dus ik ben ervan overtuigd dat het verenigen van West- en Oost-Duitsland... geen eenvoudige zaak is. Dat wij in de grond veel dichter bij elkaar staan. En ik kom uit het deel van Vlaanderen... dat Nauw aansluiten bij Frankrijk. Want dat is wat u wilt. U wilt dat het Vlaamse leger en het Belgische Nederlandse leger ja. of het Belgische leger, dat die samen gaan? België, Nederland en Luxemburg. Een Benelux leger. Ook al om intern politieke redenen in België is het goed om Luxemburg erbij te nemen. Er is ook een voorbeeld, de Benelux, die ook als microcosmos gefungeerd heeft voor de Europese economische gemeenschap, dan de Europese gemeenschap en uiteindelijk de ja. Europese Unie. Ik weet dat het op termijn is het ideaal een Europees leger. Maar we U zijn. dat als een tussenstap? We zijn daar psychologisch niet voor klaar. Chris Michel? Ja, maar uh, professor Vos, ik, ik denk toch dat er daar heel wat tegenstand zal zijn van Franstalige officieren. Ja. die een, neder-, een vernederlandsing van het leger absoluut niet zien zitten. Ja. Vergeet ook niet dat de vader van de Benelux was een Franstalige Brusselaar... Was lang geleden. Henri Spaak. Dat was in, in de tijd dat iedereen in België nog Frans sprak of moest spreken. Wel, daar is natuurlijk een stuk waarheid in. Maar je kunt dan gewoon rationeel denken. Maar dat doe jij als Vlaming. Maar de Franstalige officieren zullen daar absoluut niet in zitten, denk Wel, ik. Ik kan daar ook een aantal Franstaligen van overtuigen. En ik hoop dat wanneer men met kleine stappen werkt... En er is ook voordeel bij voor België. We zullen straks over details hmm, wat hebben. Wat hè? zou zo'n voordeel dan Kijk. zijn? Als je alle basisvorming officieren, bachelor en master's, bijvoorbeeld in Brussel, organiseert. Waarom? Omdat je daar een taalprobleem hebt. Een 18 jaar is niet stelsel, zeker niet in een Franstalige hmm -hmm. België, om vlot Engels te spreken. Terwijl je de voortgezette vorming, wanneer je spreekt over kapiteins, majoors, luitenant kolonels. Als je dat in Nederland doet, kun je dat perfect in het Engels doen. Maar dat zou, dus een, dat zou wel een oplossing zijn. Maar het over de voordelen. Is dat dan puur een kwestie van kosten? Dat is een, een kwestie van kosten en ook een kwestie van kwaliteit. Hmm. Telkens wij een hoogleraar moeten aanwerven... hebben we alle moeite van de wereld om een goed iemand op aan de, de militaire te militaire school denken. bedoel je? Ja. Maar Marcel de Haas, die zit hier ook mm -hmm. aan tafel. Uh, ik uh, bij u ook wel eens gehoord dat u wel voor wat samenwerking bent... maar de heer De Vos gaat u misschien wel een beetje te hard... Ja, maar ik moet natuurlijk uitkijken, want hij is wel mijn baas in Brussel, ah. dus ik moet voorzichtig zijn. Ja, want het dus dus heeft ook ik les over het aan, zoals ze ziet. <laughs> ja, um, overigens moet ik even een kleine correctie maken. Ik ben geen militair historicus, ik ben Russlandkundige. Oh, dat is best een verschilletje. Ja, maar dat onderwerp doet natuurlijk verder hier. Uh, intens te Hood, ik denk dat we dat niet noemden, omdat we dachten: ja, Rusland, Rusland. Ja. Nee, daar hebben we het nu even niet over. Militair historicus ben maar ik goed. niet. Gepromoveerd als Ruslandkundige op Russisch Veiligheidsbeleid. Ja. Nou, wat is de link uh, tussen ons en waarom. Denk ik dat ik er wel iets over kan zeggen? Uh, ik ben zeven jaar docent internationale betrekking geweest op de Koninklijke Academie. Ja, in wat ziet u voor zich als toekomst tussen de samenwerking ja, ja, en de Ja, nee, nee, nee dat is helder, maar ik moet even de achtergrond schetsen voordat je erop op de details uh -huh. kunt ingaan. Hè? Um, ik ben nu docent internationale veiligheidsstudies op het Instituut Defensie Weergangen. Dat is het instituut waar professor De Vos het over had, waar in Nederland de hogere officiersopleidingen worden gedaan... waar ook uh, in dit geval uh, drie uh, Belgen uh, waren. En dat zijn dan de, de, de hoogste opleidingen. Um, en... In Brussel ben ik dan uh, docent conflictstudies... Maar je ziet het in de dagelijkse praktijk gewoon gebeuren... dat Nederlandse en Vlaamse uh, op, op, opgeleid, samen opgeleid worden? Ja, ja nee, we moeten Belgisch inderdaad... Moet zeggen, correcte, we moeten zeggen Belgische... We, we moeten vooral niet, zeker wij als Nederlanders... niet ja. over dat taalprobleem gaan beginnen. Hè? Dat moeten zij en zelf daarom doen ze zelf wel. Ja. Dat doen ze zelf wel, maar... Nee, kijk... Uh, uh, er zijn een aantal dingen die komen hier samen en vandaar dat wij beide van mening zijn. Los van elkaar, maar we zijn het eigenlijk in hoge mate mm -hmm. eens. Nou, behalve als we op politiek niveau aankomen, daar komen we straks op. Maar er liggen hier allemaal voordelen. Um, in Breda, op de Koninklijke Miete Academie... en uh, het Koninklijk Instituut voor de Marine en den Helder... is men nog steeds bezig om over de hele linie een bachelor te verkrijgen... door middel van accreditatie. En dat hebben ze in België al voor elkaar? In Brussel hebben ze een bachelor en een master. En we zitten tegenwoordig allemaal in het Bologna-systeem. Kunnen het wij dat onderwijs. zomaar overnemen? Waarom niet? Dat zijn internationaal erkende, volgens de EU erkende opleidingsniveaus. Hmm. Dus inderdaad ben ik het volledig met professor de Vos eens. Al onze kadetten van luchtmacht, eh, landmacht en marine. Nou ja, jullie hebben die rijkswacht niet meer. Maar zouden wij dan... kunnen naar eh, Brussel en. Uh, België erkent en zeker op wel de -Vols, dat wij natuurlijk een sterke maritieme traditie ja. hebben, dus de aaldeborsten. Die kunnen wij dan weer opleiden. Die nemen wij. Maar dat dus zouden we op opleiding, zouden we ook samen dingen kunnen gaan inkopen? Gaan ja, we daar veel winst ja, halen? Ja. Kijk, dit is even. Dit is natuurlijk vanuit onze optiek, omdat wij samen in, in de vorming en de opleiding zitten. Uh, dan kom ik op wapensystemen. Ik ben tenslotte uh, uh, militair, maar spreek je dus vanuit yeah. de Brusselse functie en niet yeah. vanuit de Haagse. Dat even nadrukkelijk als disclaimer gezegd, voordat mensen in Den Haag onrustig worden. Moet je ook mee uitkijken. Materieel. Beide landen hebben een aantal materieelstukken die hetzelfde zijn: F-16 gevechtsvliegtuigen, mm -hmm. Hercules transportvliegtuigen, uh, artilleriestukken, mijnenvegers en vergatten. Ja. Yeah. Nou, en uh, dan kan je dus praten over gezamenlijke training, opleiding, gezamenlijke Maar kan je onderhoud. ook gaan zeggen dat, zij, dat wij hebben straks geen tanks meer hebben, dat zij de tanks nog wel hebben? Nee. Hebben jullie Tot. nog tanks? We hebben die al geschapt. Ah, kijk, ze zijn nog steeds En ons daar, voor praten wij, daar praten wij zo dadelijk over verder. Ja.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 Bij mij was er is niemand die weet dat ik hier op jou wacht tot je terugkomt.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 she Sterren meer, de lucht verbleekt en langzaam komt de zon op. Ja, dat was uh, Londen's Netstijd, een nummer van de de Vlaamse groep uh, Buurman Dat is een groep die, waar ik grote fan van ben... Ja. samen met heel veel Vlamingen, want zij maken furoren in Vlaanderen. Dat is een, een heropleving van het uh, betere Vlaamse lied. Ik verrijk ze een beetje met... Uh, ik ben ook grote fan van Bluff, Nederlandse groep, en van Guus Meeuws. Eigenlijk is het een beetje een menging, mengeling van, van die twee. En, uh, ze maken grote furoren, uh, Buurman. Al, al dus Chris Michel, onze medepresentator. En we schakelen nu Kunnen ook over... Bluff te Na... Ja, <laughs> <laughs> nou... We, we hebben de wacht, wacht rustig af. We gaan eerst eens even naar René Arendsen... die zich zichzaggend beweegt tussen Nederland en België. Vermaak je, je nog een beetje, René? Het blijft toch leuk, hè? Iedere keer de grens oversteken. En je leert er ook veel van. Veel nieuwe verhalen. Bijvoorbeeld ook over de militaire samenwerking... waar we dit half uur over spreken. Uh, de militaire samenwerking in de twee bales... in Baden-Nassau en Baden-Hertog... Meneer Van Geels, we staan hier bij een monument. Wat is het voor monument? U leidt mij rond ja. op de fiets trouwens. <laughs> Inderdaad. Uh, we parkeren onze fiets hier eventjes en dan zien we, we staan dus bij het monument van de gefuseerde. En dat is een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog. In Baarle was er verzet tegen de Duitse bezetter. En er was een heel goede samenwerking... zowel door de Vlaamse verzetslieden als de Nederlandse verzetslieden. Als je spreekt over militaire samenwerking... dan ging dat hier in het klein, niet op het gebied van soldaten... maar op gebied van de mensen die in het verzet zaten. Je had de uh, Nederlandse marechaussées die in het verzet zaten... en ook Bel hier, meer speciaal, een Belgische vrouw. Zij trachten de, de neergestorte Engelse piloten op te vangen... te verbergen en terug naar Engeland te brengen. Uh, en daar is dan op het einde van de Tweede Wereldoorlog... op 10 september werden zij ge, uh, gevangen genomen, dus die Vlaamse vrouw... De moeder van de vroegere burgemeester hier van Hertog, En twee marechaussees. Ze zijn in de bossen van Breda gefuseerd op 10 september. Enkele weken voor de bevrijding voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. En Dat wordt hier herdacht, dus echt Nederlandse en Vlaamse samenwerking. Helaas zo afgelopen. Uh, als we hier de straat in kijken, kunnen we dan zo zien wat Nederland is en wat België? Uh, dat kun je heel duidelijk zien aan verschillende elementen. Je kunt daar de huisnummers zien. Wat een Belgisch huis is of wat een Nederlands huis is. Belgische huisnummers, Nederlandse vlag. Belgische huisnummers, de Belgische vlag. Maar ook op de wegmarkering kun je zien. Als er een grens loopt over de weg, zie je dat aan dus de metalen punaises op de weg het zien met de witte kruisjes. We kunnen dus even hier de Punaisenlijn lijn oversteken. We staan nu in België, hè? Het monument nou, is op Belgisch grondgebied. En hier gaan we... En volgens mij is dit, het, is dit de dertigste keer... dat wij de grens zijn gepasseerd. Dertig keer nu al? Ja, is dus het dan... dan is het, denk ik, ja, ja, we zijn de tel bijna kwijtgeraakt. Volgens mij was het dertig, meneer Van Geels. Ja, dus ja, dan is onze rondleiding voorbij, hè? We hadden dertig keer gezegd, 30 grensovergangen. Ja, ja. Dat ja. hebben wij gehaald. Nou, mooi. Mooi werk, René. Dankjewel. Wij zijn hier aan tafel nog steeds aan het praten over... Um, hoe het verder moet met een militaire samenwerking. Meneer de Vos die zit hier aan tafel. Die stelt voor dat er een soort Benelux-leger gaat komen. Massa de Haas die zit hier aan tafel. Uh, meneer Haas, wat is nou precies het probleem... als je een één-leger een een zou willen doen met de Benelux-landen? Wat is het grote probleem waar je tegenaan loopt? Het probleem is natuurlijk uh, soevereiniteit en ja. uh, staatsrecht. Want dan krijg je... Laten we even praten over Benelux, hè? Ja. Drie. Dan heb je dus Luxemburg... Den Haag en Brussel. En die moeten dan een besluit gaan nemen over of we al dan niet in een bepaald Afrikaans ja. land... of waar dan ook Afghanistan worden ingezet. Mm -hmm. Dat zie ik niet gebeuren. Dus daar moeten dan te veel landen over beslissen? Nou ja, in feite zeg je, kijk, uh, ook als je kijkt binnen de Europese Unie... waar is altijd de meeste strijd over en wat doen we toch vooral uh, uh, als hè, tussen landen mm -hmm. onderling en niet-communitair... Dat is buitenlands beleid en defensie. Buitenlands en be beleid en defensie zijn de laatste dingen die je als nationale staat opgeeft aan ja. Brussel. Dus in dit geval zie ik dat ook helemaal niet gebeuren. Kijk, toevallig zie je wel een tendens uh, dat Nederland wat minder pro-NAVO wordt, wat terughoudender en wat meer uh, pro-EU. En dat België naar harte lust meedoet met het bombarderen van gronddoelen ja. in Libië met de NAVO, wat wij niet doen. Dus... Daar um, dus daar komen we wat dichter bij elkaar. Maar ik, ik zie dat niet Kijk, je kan, Samenwerking is prima. Maar één krijgsmacht, dan moet je ook in feite zeggen van één land. Je Lek, zit met allerlei staatsrechtelijke problemen dan. Victor Vos, is nou, dat dan een groot probleem, denkt u? Of komen we daar wel uit? Ik geef toe dat we in dit stadium zijn we daar niet voor klaar. Hè? Maar, maar wanneer zouden we daar wel klaar voor alles zijn? Alles is een kwestie van geleidelijkheid. En we kunnen zeker de fasen opleiding... Uh, dus gewoon weer die samenwerking gaan doen? Uh, Aankopen van materieel, stokbeheer. Die zaken Laat ons zeggen, een aankoopcommissie kan dezelfde ja. zijn. Wij hebben een commissie samengesteld voor acht helikopters. De Nederlanders hebben ook een commissie samengesteld... en we kopen uiteindelijk dezelfde helikopters. Dus Waar hadden we zijn sneller we in kunnen godsnaam breken. mee bezig? Ik heb hier aan tafel meneer Wim van Gelder zit. Hij is commissaris van de Koningin in Zeeland... en voorzitter van het cultureel verdrag. Hij heeft heel veel ervaring met politieke processen. Denkt u dat we eruit kunnen komen? Ja, ik denk dat je moet scheiden enerzijds natuurlijk de technologische noodzaak. Hè. Want één ding is duidelijk, high tech is high scale. Naarmate de technologie eh, voortgaat heb je een grotere schaalvergroting nodig, heb je meer draagvlak mm -hmm. nodig. Dat betekent dus ook op defensie, want niets wordt zo technologisch straks dus als Dus de noodzaak de is er wel. Aan de andere kant eh, is er natuurlijk de symboolwerking van een krijgsmacht. Maar aan de andere kant ook weer moet je constateren... dat als nou iets in Nederland een symboolwerking wat krijgsmacht heeft... dan is het onze marine. Daar zijn we allemaal enorm trots op en die werkt gewoon samen met de Belgische manieren. Het is één, één orgaan. Dus wat er op het gebied van de marine kan... in mijn ogen kan ook op het gebied van uh, het leger. En uh, zeker, vind ik, is men uh, daartoe gedwongen... door enerzijds bezuinigingen... maar anderzijds vooral door die technologisering van de krijgsmacht. We, Kus, zijn, het hier, ja, we zijn het hier allemaal aan tafel eens... Voor dat er veel meer samenwerking moet komen. Maar professor De Vos, ik wil jou dan wel eens horen vertellen. Jij hebt het van binnenin meegemaakt... Je krijgt, eh, als er gevraagd wordt naar meer samenwerking tussen Belgische en Nederlandse eh, krijgsmacht... krijg je altijd tegen, tegenstand door de communautaire tegenstellingen in België. Krijg je de Franstaligen tegen. Franstaligen zien het niet zitten om meer samen te werken. Dat weet jij toch uit politieke ervaring? Vertel daar eens over. Wel, iedereen weet dat ik niet de beste vriend was van André Flau. Dat is een, allerlei... een Franstalig minister van Defensie ja, geweest. Ja, van, de, ja. van de PS, ja. Om ja. allerlei redenen. Nu hebben we een ander minister van landverdediging. Ja. En ik heb gezien hoe hij altijd probeerde samen te werken met Frankrijk. En waarom dan niet? Maar dat mislukte. Omdat Frankrijk met een budget van 35 miljard euro... Hè, ...voelde zich veel te groot voor België. Maar ik kan me... we hebben soms Frankrijk nodig. Al is het voor oefenterreinen. Het deel van Duitsland dicht bij ons is overbevolkt. En daar kunnen we moeilijk goede oefenterreinen vinden. We kunnen dat wel in Frankrijk. Maar als we als Benelux onderhandelen met Frankrijk... ...krijgen we veel betere voorwaarden. Want je moet maar gewoon kijken naar het gezamenlijk, bruto nationaal okay. product. Maar, maar dus. daar kom je weer op het punt van... ...een Franstalige minister van Defensie redeneert als een Franstalige ja, en wil naar Frankrijk. Dat is ook niet met alle Franstalige... Kijk, ik maar u met... zegt eigenlijk van, omdat we als Benelux behoefte hebben aan oefenterreinen... Ja. ...kunnen we beter gezamenlijk optrekken en dan die oefenterreinen ja. Kijk. We doen zaken echt samen, maar sommige zaken, wij zijn alle twee overbevolkt. Zeker Vlaanderen en Randstad-Holland. Totaal overbevolkt. Met de beste wil van de wereld, de Veluwe is prachtig, maar ook daar zie ik het niet echt zitten. En ik denk dat de mensen van Ede maar, en zo niet gelukkig ja, maar mijn zijn. Mijn vraag is hoe realistisch is, is het om de politici te is overtuigen Wel, in dit, België? Dit gebeurt niet van vandaag op morgen. Daarom stel ik kleine stapjes voor. En ik heb met nogal wat Franstalige officieren daarover gesproken... onder andere van de luchtmacht. Wij vliegen met, onze, Wij vliegen o, met onze vliegtuigen in Frankrijk... omdat we daar laag kunnen vliegen. kun je in België niet doen. Hmm. Wim Vergel, maar dat, dat lukt Wim, niet. Wim, Wim van Gelder, wil ook graag even iets over zeggen? Want hij heeft veel ervaring met die politieke uh, samenwerksprocessen. Wat mijn ervaring is dat wanneer uh, een probleemgebied... wat je grensoverschrijdend wil aanpakken... Mm -hmm. een technologisch aspect in zich heeft en een emotioneel aspect in zich heeft... dan is er één ding wat ontzettend belangrijk is... dat je snelheid betracht. Want hoe langer een proces duurt, is mijn ervaring... dan verbleken de rationele motieven ten opzichte van de emotionele. De emotionele motieven blijken hardnekkiger te zijn dan rationeel. Ik ben ervan overtuigd dat in dit geval... de rationele overwegingen zeer overtuigend zijn. En dus zou ik zeggen, wanneer men op de, aan de top bestuurlijk... Ja zegt, maar ja. ook in de top van de organisaties ja zegt, dan denk ik dat je heel snel binnen twee jaar met ja. elkaar gaat afsluiten. Heel kort ja. nog ja. even, Marcel kort. Ja, uh, nou ja, dat heb ik ook. Uh, ik ben het helemaal mee eens. Ik heb uh, kort geleden in het GVTOE is dagblad ook gezegd. De academici zijn aan het woord geweest en nu moet de po politiek handelen. In de bezuinigingsbrief van minister Hille van april is een expliciete paragraaf hierover opgenomen over Benelux-samenwerking. Maar de bezuinigingsmolen in Nederland, die dennen door. En die eerste klappen gaan al vallen. Bijvoorbeeld het instituut Defensie-leergangen in Den Haag. Die dus locatie. Dat er niet wordt nagedacht over een toekomst met elkaar? Er wordt wel... Nou, ik denk dat er wel veel overleg is. Maar je moet de boel gaande houden. Want kijk, in Nederland, Nederland gaat, he, draait zijn eigen bezuinigingsmolen af. En straks worden er stappen gedaan... waardoor je bepaalde vormen van samenwerking al niet meer zou kunnen doen. Omdat de boel bij ons is opgeheven. Dus snel handelen is inderdaad vrij door politici. Snel handelen en, en, en door. Um, ik, ik, ik, ik, ik luister dit met belangstelling aan. En ik vind het helemaal prachtig, die militaire samenwerking. Maar dan moet ik toch even naar het volgende. Want België had in de 19e eeuw toch echt nog wel serieuze plannen om Nederland aan te vallen. Jaja, wat waren toen de redenen? Wim Eikelboom zocht dat twee jaar geleden uit in een Brussel's archief. Ah, well, ja, dus, uh, Leopold uh, zag het natuurlijk groot in de wereld. Maar ook in Europa zelf wilde hij eigenlijk België terug een historisch ja, eigenlijk groter maken. Hè? Dus zoals eigenlijk ten tijde van de Romeinen, toen nog Belgica. Maar ja, Frankrijk en de Duitse gebieden waren eigenlijk ja, toch iets te moeilijk om aan te vallen vanuit kleine België. Maar uh, Nederland was qua grootte nog net haalbaar. En, uh, hij heeft zijn spionnen erop uitgestuurd en al die documenten liggen hier nog in het archief. We gaan ze eens bekijken, ik ben heel benieuwd. Hier zijn de religies. Dus, uh, dit plaatje, eigenlijk een papiertje, maar tot in het detail, uh, het aantal inwoners, uh, het aantal, kijk bijvoorbeeld Joden, 58.518. Wat mij vooral opviel in deze lijst is het is een enorm uh, zin voor detail. Hè. Kijk, uh, katholieken 1.164.142. En dan natuurlijk als je dan die documenten hebt van uh, we moeten eigenlijk uh, de oorlog verantwoorden als een soort onderdrukt gevoel van eigenlijk, uh, hè, je wilde dus blijkbaar die katholieken naar België krijgen. Dan, uh, ja, dan, dan, dan begint de puzzel eigenlijk helemaal vorm te krijgen. Onze aanval tegen Holland zal gerechtvaardigd zijn of op zijn minst gepaard gaan met een oproer van katholieken. Dit wordt de voltooiing, de vervolmaking van onze revolutie, gestart in 1830. Deze aanval moet aan Europa worden gepresenteerd als een explosie van een nationaal gevoel dat te lang is beledigd bij het zien van onze broeders onder een vervloekte dominantie die hen verstikt. Dus... Eigenlijk zoals we vandaag oorlog voeren, Bush en de anderen, om religieuze redenen, Leopold II identieke. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur van het besturen met de buren hier in Balen-Nassau en Balen-Hertog. Ik herinner u nog even aan een poll op onze website ditistedag.nu met de vraag of er een gezamenlijk Benelux-leger zou moeten komen. En na het nieuws van drie uur aandacht voor de lessen die Nederland en België kunnen trekken uit eerdere vormen van samenwerking. Zoals hier in de Twee Baars. Tot zo dadelijk. Ze worden beide op de korrel genomen door de financiële markten. De rente die ze moeten betalen over het geld dat ze lenen... is gestegen tot het hoogste niveau sinds jaren. Je kiest er of voor om uiteindelijk die landen te redden... of je zegt, nou nee, we gaan die landen laten vallen. Hoe meer ik het zie, hoe langer ik ernaar kijk... denk ik, van ja, dit, dit is een soort nieuw gevecht. Wie komt boven, wie gaat onder? Economen, beleggers en topmensen uit het bedrijfsleven... over geld, geld en nog eens geld.